Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. De Amerikaanse president Biden heeft dat nieuwe plan afgelopen avond gepresenteerd. Daarin staat onder meer dat alle gijzelaars vrijgelaten moeten worden... en dat de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten. In Rotterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Die vond plaats voor een café... De man werd in zijn hoofd geraakt. Dat schrijft een persfotograaf ter plaatse. De man is op straat gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding van het schietincident was, is niet bekend. De politie is op zoek naar zeker één verdachte. Een signalement is op dit moment nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het café waar het gebeurde... volgens zomer in één week tijd twee keer doelwit was voor een aanslag. Oekraïne en Rusland hebben krijgsgevangenen uitgeruild. Dat is voor het eerst in ruim drie maanden tijd... Beide kanten lieten 75 mensen gaan. Het merendeel is militair, maar er zaten ook enkele burgers tussen. Sommigen zaten al ruim twee jaar lang vast. Oekraïners die werden vrijgelaten, zeggen dat ze werden gemarteld. Onder de gevangenen waren volgens Oekraïne ook 19 militairen... die op slangeneiland gevangen werden genomen. Het eiland werd aan het begin van de Russische invasie het symbool van verzet. Het gebeurde nadat de Oekraïners daar krijg de kleren zeiden... toen de Russen vroegen om zich over te geven. Een van de beruchtste seriemoordenaars van Canada is overleden in de gevangenis. Hij werd aangevallen door een medegevangene. De man werd veroordeeld voor het doden van zes vrouwen. Maar tegen een undercover agent heeft hij eerder bekend dat hij 49 vrouwen had omgebracht. Het weer vannacht verspreidt over het land een bui. Komende ochtend nog wat regen. Daarna klaart het op vanuit het noorden en is er ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 22 graden.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 A prayer for the dying for the dying Het ritme, ritme. van ZFM Z I'm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 Five minutes